Sprekers op de eerste dag van de klimaattop in Kopenhagen hebben wereldleiders opgeroepen tot actie. De Deense premier Rasmussen bespeurde bij wereldleiders de politieke wil om tot een akkoord te komen. VN-klimaatchef Ivo de Boer zei dat Kopenhagen alleen een succes kan worden als landen bereid zijn betekenisvolle stappen te zetten. Na twee jaar van onderhandelen is het nu tijd voor daden, zei de Nederlander. Het kabinet maakt nog niet bekend waar de grootste brandhaarden van Q-koorts liggen. Het was de bedoeling dat de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid vandaag een kaart zouden publiceren... waarop mensen kunnen zien waar ze extra risico lopen om besmet te raken. Maar de betrokken ministers willen het eerst eens worden over de maatregelen die worden genomen voordat de kaart wordt gepresenteerd. In Carré in Amsterdam hebben zich honderden mensen verzameld om afscheid te nemen van de vorige week overleden Ramse Shafi. Nog voordat de deuren van het theater om vier uur open gingen, stond buiten al een lange rij van fans. Belangstellenden kunnen tot zeven uur in Carré de laatste eer aan Shafi. Morgen wordt de zanger in Besloten Kring begraven. Uitgeprocedeerde asielzoekers die op medische gronden een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning doen, krijgen voortaan onderdak. Tot nu toe hadden zieke ex-asielzoekers pas recht op voorzieningen als er een verblijfsvergunning was verleend. Staatssecretaris Al-Bayrak komt met de maatregel tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Die wil voorkomen dat zieke uitgeprocedeerden op straat belanden. Pabo-studenten krijgen vanaf volgend schooljaar extra kennistoetsen voor taal en rekenen. Naast de instroomtoets moeten ze voortaan aan het eind van hun proepen en aan het slot van de opleiding een kennistoets maken. Wie ervoor zakt, kan niet als leraar aan de slag. Verder moeten Pabo-studenten minimaal vijf uur per week besteden aan rekenen en vijf uur aan taal. Het weer, de bewolking neemt toe en vanavond in het Zuidwesten regent. Het is 9 graden. De komende dagen is het bewolkt met soms een bui. Dit was het.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 Steps into my sleeves Till I get to see sorry I get hysterical, historical So love is just chemicals Give us something to stop himself or I'm sorry.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 Kom eens voor, Als oh, zuster, blijf er even bij me staan. Nacht, zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Pijn. Nacht, zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen. Nacht, zuster.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 Nacht zuster, ben ik zonder al je zorgen? Al ik de morgen Nacht <laughs> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, sister. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, sister. Hallo, ik de morgen. Nacht, sister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, Nacht ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, ik de morgen? Nacht nachtzuster oh Nacht nachtzuster oh oh Nacht Nacht sister, Nacht sister, Nacht the pain, the pain, the pain, the pain, 2 en 1. Running.